Dat was wel alweer het ene laatste plaatje in het eerste uur van Salford op zaterdag. Jor de Golden E-ring en Wanda Lady Smiles. Zo dadelijk zijn Albert Jan en ik, uiteraard, weer terug met twee uur lang Salford op zaterdag. Daarin onder meer aandacht voor de voetbalwedstrijd van vandaag. We spelen vandaag thuis tegen Kennemerland. En toen we Joop van Lieten stonden we met 1-0 achter. Hmm, laten we hopen dat het beter gaat. Straks, dat horen we van Joop van Nick Nikke is... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 De beurzen in Azië zijn vandaag flink gestegen in reactie op de steunmaatregelen in de Verenigde Arabische Emiraten, waartoe ook Dubai behoort. Vorige week ontstond paniek in de financiële wereld toen bekend werd dat het Staatsinvesteringsfonds Dubai World zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen. De centrale bank van de Emiraten beloofde gisteren extra middelen voor banken die dat nodig hebben. De centrale bank wil zo een run op de banken voorkomen, die vandaag voor het eerst in vier dagen weer open zijn. Ook kondigde buurland Abu Dhabi hulp voor Dubai aan. Iran zegt dat het door de VN wordt gedwongen nieuwe nucleaire installaties te bouwen. Gisteren kondigde de Iraanse regering de bouw van tien nieuwe installaties... voor de verrijking van uranium aan. Dat is een enorme uitbreiding, want nu heeft Iran er nog maar twee. Vicepresident Salehi zegt dat Iran helemaal niet van plan was... om nieuwe installaties te bouwen... maar dat de berisping van het Internationaal Atoomagentschap om een antwoord vroeg. In Bangladesh is het dodental van de veerbootramp van vrijdag opgelopen tot 72. Reddingswerkers hebben de afgelopen uren 14 mensen uit het lichamen uit het water gehaald. Veel mensen worden nog vermist. De rivier Ferry was op weg naar de kustplaats Bola in het zuiden van Bangladesh. Aan boord waren ongeveer 1500 mensen, 500 meer dan toegestaan. Naar de laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw hebben gisteravond kwart miljoen mensen gekeken. Gisteren was er een reunie van alle deelnemers. Daarin was te zien dat dit seizoen voor het eerst alle boeren een vrouw hebben gevonden. Gemiddeld keken dit seizoen per aflevering ruim 3,6 miljoen mensen. Dracoor was drie weken geleden. Toen trok Boer Zoekt Vrouw 4,5 miljoen kijkers. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Later op de dag in het noordwesten en westen kans op wat regen. Het worden graad of 7.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 Het begin van de tweede uur kan je je bijna niet voorstellen met deze serie van Eric Clapton. en Change the World. Toch albert Jan? Ja, schitterend. Helemaal lekkere muziek. Nou, we verlieten Jan van deze zojuist en toen werd er net gescoord door Kennemeland. Laten we hopen dat het al wat beter gaat met FC Alvoort. Jan, hoe is het daar? Ja, het is uh, Zandvoort eigenlijk wat opslaan, Maar dat is ook wel logisch, want het is behoorlijk hard gaan waaien. De wind is wat gedraaid, staat meer in de lengte linker, richting van het veld. Uh, in, de, in de rug van, uh, van Zandvoort. Dus er is veel druk op het doel van Kennemeland. Alleen Zandvoort gaat een beetje slorgen met de kans om. We hebben toch wel een paar kansen gecreëerd. En Dat is wel eens anders geweest de laatste paar weken. Maar dan uh, moet wel die bal erin gaan natuurlijk. En daar staat dan natuurlijk net een hele goede keeper van Kennemeland. Die, uh, die daar uh, in wat stokken besteedt. Ga zijn berg, ga even voor. En dan zit hier die keeper ertussen. Ja, ja, ja, ja. ja.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 ...naar Puttik van de Oort, van de Oort, ...naar uh, Jan Sonneveld. Sonneveld met de bal aan de voet... ...gaat pingelen, gaat terug naar Van de Oort weer... Uh, ...weer naar Sonneveld. Is uh, de bal? Nee, Stolfe is de bal kwijt. Ik kan hem land, kan ik gaan bouwen... En een, uh, ...aan een, uh, ja... ...nou, dat was eigenlijk ook minder weer... ...een mazzel dat hij daar bij die, die spelers terugkomen... ...want de spelers die de bal speelden... ...die, uh, je had eigenlijk een klein foutje. Goed, de vier Bonifet weer in de voeten van eh, een spelen. En dat gaat daar buitenspel. Ja, gevlogen en gefloten. Inderdaad, Gerard van die de assistent-schrijfzitter van Zandvoort, heeft de vlag omhoog. En de schrijfzitter honoreert het signaal. Dat betekent buitenspel. En Zandvoort mag een foutje op gaan nemen. Een metertje of tien buiten het 16-meter gebied. En natuurlijk gaat Jan Zunneveld dat doen. En is dan waarschijnlijk daar. Eh, ja, inderdaad, Bas Kalis. aan de rechterkant, daar van de Oort. Van Noord kan hem makkelijk aannemen, he? helemaal geen probleem. En dat geeft die verkeerde paas. Weer Kinnemerland. Kennemeland nu uh, kan weer gaan proberen een aanval op te zetten. Maar het, het, het waait behoorlijk hard. En dat gaat ook weer verkeerd. Bascalus daar wordt er onderuit gehaald. Vijf schot voor Zandvoort. We hebben nog te spelen. Een minuut of 7 voor 8. De is van 6-0-1. En Zandvoort geeft druk op het doel van Kinnemerland. This is a man's world. This is a man's world. Yeah. But it wouldn't be nothing, nothing, nothing about a woman or a girl.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 About a little bit of baby girls And a baby boy Men make them happy Because men make them joy young woman Wat een gouden combinatie zo op de zaterdagmiddag van CFM. Je James Brown tezamen met Luciano Pavarotti. En It's a Man's World. Oké. Okay. Schitterend, Echt heel mooi.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 Ja, het is al wel een minuutje of vier, denk ik. Er staat 43 op de klok, maar er zal er wel wat iets bijgetrokken worden. En voert uh, had zojuist weer een, een, een bijna succesvolle avond. Maar ook weer ging die bal er net niet in. En hij heeft nu een vrije trap van... Uh, oh, daar gaat er eentje op de bon. Vanwege babbelen, dat is wel eentje van Kennemann. gelukkig. Die was het niet met de beslissing van de scheidsretter eens. Deze scheidsretter overigens die staat onder, om de nominatie om uh, volgens jou in de topklasse te gaan uh, uh, scheidszetten. Hij is gemiddeld een 9,5. Dat betekent wel dat je het behoorlijk schrijft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 die, die, die duwt zich af zegt de zetten tegen zijn tegenstander zet zich af en daardoor had die, bal, had die voordeel en zij schijnzetten accepteert het niet, dus Kennemeland mag nu een vijfst opnemen op hun eigen helft ter hoogte zeg maar met die of 10 buiten het 16 meter gebied, we hadden een paar meter jatten natuurlijk want dat gebeurt bij voetbal en die bal die gaat dan nu genomen worden diep, maar hij komt er bijna bij net zo hard terug, want het is een hoge bal en als je deze ballen met deze wind hoog speelt komen ze bijna net zo hard weer terug, maar het is nog steeds Kennemeland die in balbezit is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 van Zandvoort op de helft van Kennemerland En dat geeft natuurlijk druk. Diepe bal naar Berg. Berg, ja, die heeft die is nu los. Gaat 16 meter. In. Passeert zijn tegenstander. Heeft nog steeds de bal. En, en hij schiet tegen de keeper op. De keeper die kan de, die bal niet rond vast. En uh, Kennemerland probeert die bal uit te verdedigen. Zonneveld zit erop en Patrick van Door zit erop. Bel is hier bij de cornervlag op de helft uh, van uh, Kennemerland En die gaat nu uit. En dat is uh, Kennemerland Dat mag gaan gooien. Metertje op 2-3. Vanaf de. Nou, dat ik hem 5 meter jatten, want die bal ging hier... Uh... Ja, zie je wel, het accepteert het ook niet. Helemaal goed. En die bal gaat nu ingeworpen worden door de nummer 8 van Kennenblad. Pikt toch nog steeds die meters. En het is Patrick van Noord. Die gaan gaan koppen, maar niet goed. Uh, nog steeds een duel hier. En dat is Bas Calis die er winnend uitkomt. komt. Kalis, daar. cheert Aris, Aris. Daar uh, Ronald Kalis. Kalis helemaal naar de andere kant. Maar daar uh, is Mol, want daar ligt inderdaad de ruimte. Op die linkerkant op dit moment. Mol, met uh, de bal aan de voet, maakt een heleboel meters. Gaat ga, ga te sneller. Gaat die bal voorzetten.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 De eerste helft zit er inmiddels op voor uh, SV Zalvoort. We staan dus achter met uh, 0-1 tegen Kindermalo. We Laten we hopen dat dat in de tweede helft uh, beter gaat, Albert-Jan. Morgen is er feest in Zalvoort, Wat hebben we de jaarlijkse feestmarkt. Ja, de, de, Helemaal in het teken van Sinterklaas en ook nog uh, van de kerst. Nou, en mooie kerst. combinatie, toch? En wat hoort er ook bij kerst? Schapies, schapies. schaapjes, Schapjes, schaapjes. <laughs> en aangeschoven is uh, Walter Oogtrom. Welkom. Dankjewel.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 met tijdelijke rasters kunnen we ze daar tijdelijk neerzetten. Af en toe komt de herder langs. Die gaat met z'n mij aan de wandel. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk uh, het plan hoe wij het nu doen ja. in de, in de maar ook uh, hoe, hoe zijn zeg, de ervaringen nu in de Kennenberdijnen? Dat, dat werkt perfect of zeg je van nou... Uh, nou, de ervaringen zijn hartstikke goed, ja? want ze doen okay. goed werk. En uh, uh, uh, ze, zijn, uh, uh, ja, ze eten goed die prines op.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 kunnen ze alvast een beetje aan ons winnen, ja. Albert-Jan. Ja. <laughs> Dit is zo'n soort... Sowieso... Nou, kennen ze al, uh, Ja, oké. Okay. <laughs> nou, precies, hè. En een ja. beetje aan de, ja, het gevoel van Zandvoort natuurlijk. En ja. uh, de Zandvoortse zeelucht... Uh, die kennen ze al een beetje uit ons gebied natuurlijk. Ja. Uh, dus, maar uh, geweldig initiatief. Hartstikke leuk. Helemaal leuk. Ja, ze komen... We ze zijn, wij zijn er hier ongeveer... Nou, jullie zijn, uh, ja, ja, jullie, ja, dat wil ik net even vragen... want je gaat niet gelijk daar staan. Dus je moet, uh, nou, ze, oh. ze, ze, ze komen eerst natuurlijk... We hebben een, een wagen geregeld... dus ze ja. zullen eerst even... Uh,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 It's you. Binnenkort komt er in een uh, bepaalde gelegenheid hier in Solvoort het uh, introspel. Ja, dat is enorm leuk. Dan kan je gewoon een, uh, ja, helemaal zwart belt Nee, Dat kan niet. In één keer kan je, kan je gewoon een uh, plaatje raden, weet je wel. Dan We krijg je een klein stukje te horen van die plaat en dan moet je raden welke plaat dat is. Lijkt me hartstikke Nou, Albert-Jan was helemaal geslaagd voor deze single van de Doobie Brothers. <laughs> deze, ja, deze. En de Long Train Running. Long Train Running. Ja, dat ging wel lukken, hè? Een gouden ouwe. Lekker. Uh, ja, eh. Uh, Iets anders. Uh, de verkiezing van de Zandvoerter van het jaar 2009. Wie, o oh, wie gaat het worden? O oh, wie gaat het worden? En uh, op 5 januari 2010 wordt in Sunparks Zandvoort aan Zee de Zandvoerter van het jaar 2009 bekendgemaakt. Wie verdient volgens u deze eeroptitel het meest en mag het een stokje overnemen van Marcel Meijer? De keuze is aan u, luisteraars en inwoners van Zandvoort uiteraard.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 Jury met een Griekse ei, Apenstaartje Zandvoortse courant Hebben punt, we nog nal. geen uh, website waar uh, dat op kan? Nou, ik zie het niet. Mm. Uh, maar in ieder geval, hè, Jury Zandvoort. is wel handig. Stemmen via een website. Website ik zou kunnen. Jury Zandvoortse Courant.nl. nogmaals. Oké. Okay. U kunt alleen uw stem uitbrengen als u in de gemeente Zandvoort woont. Dus stembiljetten uit een andere plaats zijn bij definitie ongeldig.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 van Kennenballand, die daar in de weg staat om de schotsel tot een doelpunt te vervenen. En Sondsen krijgt we weer een vrije schop. Maar nu aan de andere kant van het veld, aan de rechterkant van Sondsen wordt gezien een meter of dus drie, vier, vanaf de strafstofgebied, bijna op de achterlijn. Even kijken, ook nu gaat, uh, nee, Nijsjöberg, die gaat dat doen. Uiteraard bijna corner en alle korners worden door de berg genomen, maar die kan komen Hoog.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 Maar nog steeds, uh, Kennemeland in balbezit. Wordt er wordt rondgespeeld die bal. En het is daar even... kijken uh, Bascalis, die komt die bal over de zijlijn. Kennemeland mag er gooien op de helft van Zandvoort. Maar nog ver weg. Maakt een uh, duinmaaier naar zijn spits toe. En die spits, dat is dan... Uh, Mohamed Acheve. En nu de Diepe Paas. Veel uh, te hoog. Uh, daar had uh, helemaal uh, niemand last van. En ook Bordeved uh, niet. Maar Zandvoort mag dus nu...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 Even goed kwalijk kijken, goed kijken. Want het is natuurlijk, ja, die wind is wel stevig. En Sandvoort, die, die moet dus die bal proberen laag te houden. En dat dat wilde Vettel wel eens vergeten. Dus Zoals nu ook, want die bal komt bijna net zo hard weer terug. Die is nog niet eens over de middellijn heen. Maar Sandvoort kan koppend proberen die bal in de ploeg te houden. Zo bergt daar, dus verdedigt de bal goed. En probeert daar over de keer de zijlijn. Nou, ja, gaat over de zijlijn. En kon, uh, kon niet die bal bij uh, Michel Daan krijgen. Kennenbalans mag graag gooien ongeveer op de helft van de, de Sanfootsche helft Mag uh, Kennamland die bal in gaan brengen. En dat is Asjevij weer. Die probeert daar een man te passeren. Het is uh, Maarten Duijmeijer En daar staat heel goed de verdediger Paul van der Oort. Speelt uh, Maurice Mol in. En die kijkt ook nog goed. Gaat naar uh, Berg. Berg die probeert daar uh, Remco ronde te bereiken. Die wordt onderuit gehaald. Sansford mag op de middellijn ongeveer een vrije schop nemen. En dat gaat, uh, dat gaat uh, waarschijnlijk... Uh, nee, Max Aardewerk gaat dat doen. Ik dacht even Jan Sonneveld. Aardewerk naar links. Hè. Dat is eigenlijk naar Paul van der Oort. Van der Oort Ik kan er heel veel meters maken. Doet het niet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 Het was de single uit de jaren 80 van Kim Karns en de Better Davis Ice. SV Sanford speelt vandaag thuis tegen Kennenland. Nou We staan achter met 0 tegen 1. En ze spelen tegen de wind in, hè? Ja, ze spelen tegen de wind in. Nou, dat is een behoorlijk zware wind, hoor, vandaag, nou, uh, albert dus, ja. In ieder geval Piet Keur is de trainer natuurlijk van uh, SV Sanford. En Piet gaat zelf ook weer voetballen. Meen je niet? Ja, echt waar. Op 8 december gaat dat gebeuren.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 Dat is, dat is leuk. Nou ja, daar spelen vaak ook spelers uit het eerste in mee. En dan om half acht de confrontatie tussen de oud-spelers van beide clubs. Nou, leuk toch? Hartstikke goed initiatief. Uh, de, inkom de kaartverkoop, hoe gaat dat ook alweer? Uh, gewoon via de website denk ja, ik. Ja, volgens mij wel. Gewoon via de website, ja. Via de website kan je gewoon een kaart kopen voor beide de duels. Hartstikke spannend. Leuk. En het geld gaat naar HFC Haarlem en die hebben wel wat centjes nodig. 3 drie ton nodig, <laughs> geloof ik. Zo, dus, uh... dus, die kunnen het wel gebruiken. Oké, okay, daar uh, al dat geld uh, geven aan... Uh... Aan de voetbalclub, aan de Jan Gijse kader, weet je wel? Die, die... to do if I sang out of tune Would you stand up and walk out on me Lay on me your oh, ears and I'll sing you a song I will try not to sing out of key yeah. Oh baby I have a little help for my friend All I need is I a little help my friend I say I'm gonna Are oh, you sad because you're on your own I tell you I don't want to say it no more I'm a little help my friend Gonna get down to my friend Joe Cocker with a little help from my friends. Snel over naar jouw press vlak voor 4 uur nog even wat verslaggeving van de wedstrijd van vandaag. Joop, gaat ja. het uh, gaat nog steeds lekker met deze zoanvoort Zandvoort heeft alleen maar druk op het Halemse doel, alleen maar, maar door de onkunde, denk ik, is die bal nog steeds niet in. sv speelt nu ook nog tegen tien man, want Oles Pape, de man die ik al meldde, vanwege Operkinga, uh, de, de, de kaartje te krijgen, maakt dus juist een hele grove overtreding uh, op Max Aardenwerk. en concert tweede in opvangst nemen en de even gaan douchen. Zandvoort is heeft ge, on, uh, echt niet normaal zo hoog is die druk op het Halemse doel, maar de bal gaat er nog steeds niet in, helaas. Kalus naar Aardewerk. Aardewerk. Van der Oort. Van der Oort maakt een foutje. Um, um, Kennemerland mag die bal gaan nemen. Vijfschot. schot. Naar, Daar, even kijken. Dat is de invaller. Moet ik even kijken wie dat is. Invaller. Bart Meijer. gebaggerd over de zijlijnen. Kennemerland mag gegooid. gooien. De hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. En ze hebben natuurlijk geen haast. Uiteraard, het is nog...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 Uit. Komt die bal aan, uh, krijgt de uh, ring gooi, krijgt hem terug. Uh, Speld er nu. Mm het -hmm. mm -hmm. Says he's got the streets for me.